Klaus en Grote Klaus. In een klein dorp woonden twee mannen die beide dezelfde naam hadden. Ze heetten allebei Klaus. Om de een van de ander te onderscheiden, noemde men degene die vier paarden had Grote Klaus en die met één paard Kleine Klaus. Kleine Klaus moest de hele week voor Grote Klaus werken en hem zijn enige paard lenen. En Grote Klaus hielp hem dan weer met zijn vier paarden op zondag. Dan knalde de zweep van kleine Klaus over zijn akkertje... wanneer hij met alle vijfde paarden aan het ploegen was... alsof alle paarden van hem waren. De mensen die langsliepen naar de kerk hoorden hem roepen... Heewaal, mijn paardjes. Ja, dat kan je niet zeggen, er is er maar eentje van jou. Maar toen er weer een kerkganger voorbij kwam... vergat kleine Klaus dat hij het niet mocht zeggen. En weer riep hij... Heewaal, mijn paardjes. En dan verzoek ik je voor eens en voor altijd dat te laten. Hè? Als je het dan nog één keer zegt... dan sla ik jouw paard op de kop dat hij doodvalt... dan is het uit met hem. hè? Oh, ik zal het echt nooit meer doen. Maar weer kwamen er mensen voorbij. Knikten hem goeiedag. En hij was zo in zijn schik... dat hij met de vijf paarden zijn land ploegde. Dus knalde hij met zijn zweet en riep weer... Heel wel mijn paardjes. Ik zal je leren met al je paardjes hier. Hij pakte een knuppel en sloeg het enige paard van kleine Klaus dood. Nu nou heb ik geen, helemaal geen paard meer. Daarna vilde hij het paard en liet de huid goed drogen in de zon, stopte hem in een zak en ging naar de stad om zijn paardenhuid te verkopen. De weg was te lang om in één dag af te leggen. Het werd donker. En hij raakte verdwaald. Na veel zoeken vond hij een boerderij bij de weg. Nou, daar kan ik de nacht waarschijnlijk wel doorbrengen. Ik zal eens aankloppen. Wie ben jij? Wat wil jij? En ik zou zo graag onder uw dak de nacht doorbrengen, want ik ben de weg kwijtgeraakt. Oh nee, hoor, oh, spijt me. Maar dat kan niet. Mijn man is niet thuis en, en dan kan ik geen vreemdeling binnenlaten. Nou, dan moet ik maar buiten slapen. Hij keek in het rond of hij een geschikt plekje kon vinden. Daar bij die hooiberg, daar kan ik mooi liggen, in dat schuurtje ernaast. Ja, ik zal me daar maar eens installeren. Vanuit het schuurtje kon hij door een kier de boerderij binnenkijken. Er stond een grote tafel gedekt met wijn, gebraden vlees en heerlijke vis. Aan die tafel zat de boerin met de koster. Ze schonk vorm in en hij zat duchtig achter de vis aan, want er was hij gek op. Kon ik daar ook maar een hapje van krijgen? Oh, en wat zie ik daar voor lekkere taart staan? No? Die hebben feest hoor. Opeens hoorde hij een kar de weg op komen rijden. Dat was de man van de boerin die thuis kwam. Hij was een beste man, alleen hij had de eigenaardigheid dat hij kosters niet kon uitstaan. Hij werd razend als hij een koster onder ogen kreeg. Daarom was de koster ook langs gekomen toen hij wist dat de boer weg was. En die goede vrouw had lekker eten voor hem op tafel gezet. Toen zijn man hoorde thuiskomen, schrok ze ontzettend. Ga daar maar in die kist zitten, want mijn man staat voor de deur, zei ze tegen de koster. En deze deed dat ook, want hij kende de boer. De boerin verstopte snel al het lekkere eten en de wijn in de oven. ha, nou zie ik al dat lekkere eten in de oven verdwijnen. De boer hoorde het gezucht en keek de kant van de schuur op. Hé, hey, hallo, is daar iemand? Hé, hey, hé, hey, wacht eens even, waarom lig je daar? Kom toch mee naar binnen, man. Ik ben verdwaald en ik zou graag willen overnachten. Nou, oh, dat is prima, maar eerst moeten we zien dat we wat te eten krijgen, wat? De vrouw ontving hen vriendelijk, dekte de tafel en zette een schotel pap voor hem neer. De boer had honger en begon smakelijk te eten, maar kleine Klaus dacht aan al het heerlijks dat in de oven stond. Onder de tafel lag de zak met de gedroogde paardenhuid en die trapte tegen de zak zodat de droge huid kraakte. Sssst, zei hij tegen de zak en trapte nog een keer heel hard, zodat de huid harder kraakte. Hé, hey, wat heb je daar nou in die zak? Oh, dat is een tovenaar. Hij zegt dat we geen pap hoeven te eten, want de oven staat vol getoverd met vis en vlees en taart. Wat, wat vertel je me nou, man? Nou, zak ik dat eens een gauw gaan onderzoeken, wat? En hij liep naar de oven waar hij al dat heerlijke eten uitnam, dat er volgens hem was ingetoverd. De vrouw durfde niets te zeggen en beiden zetten het op een smullen. Even later trapte kleine Klaus weer tegen de zak. Vertel eens, wat zegt hij nou? Nou, hij zegt dat hij ook drie flessen wijn voor ons heeft getoverd in de oven. Nu moest de vrouw de wijn wel tevoorschijn halen. Ze dronken er goed van en werden heel vrolijk. Zeg, kan hij de, de duvel ook toven? Dat zou ik best eens willen zien, man. Want nou ben ik in een goede bui, wat? Oh ja hoor, mijn tovenaar kan alles wat ik wil. Ik zou nog eens vragen. Hij trapte weer op de zak, zodat hij kraakte. Hoor je dat hij ja zegt? Maar de duivel ziet er afzichtelijk uit. Zo afzichtelijk dat het beter is om niet naar hem te kijken, hoor. Oh, maar ik ben helemaal niet bang. Hoe zou die er eigenlijk uitzien? Hij lijkt uh, sprekend uh, op de koster. Gedikkie hey, nou, dat, dat is niet best, man. Je moet weten dat ik het gezicht van een koster niet kan verdragen. Maar als ik weet dat het de duivel is. Zal ik me er wel beter in kunnen schikken? Nou, bakmoed, zie maar niet te dichtbij komt, hè? Ik zal het mijn tovenaar even vragen. Hij trapte op de zak en legde zijn oor te luisteren. Vertel eens, vertel nou, wa, wa, wa, wat zegt die man? Hij zegt dat je de kist moet openmaken daar uh, in de hoek. Maar hou de deksel goed vast, zodat hij niet ontsnapt. Ja, wacht eens, dan moet je me wel een handje helpen, wat? De boer ging op de kist af... En lichtte de deksel een weinig op. het heb je. ik heb hem gezien. Hoe alle mensen, hij ziet er net zo uit als de koster. Hoe vreselijk. La, laat me gauw nog een slok nemen. En ze dronken door tot diep in de nacht. Zeg, vriend, die die, toefenen, die moet je mij verkopen. Vraag maar wat je wilt. Ik zou je er zelfs een schepel geld voor geven. Ja, dat kan ik toch niet doen. Besef je wat een voordeel ik heb met zo'n tovenaar? O, oh, ik zou hem zo ontzettend graag willen hebben. Hé, hey, toen nou man, toen nou dag. De boer bleef maar aandringen. Nou, omdat je zo vriendelijk bent mij vannacht onderdak te verlenen, eh, zal ik je hem geven voor één schepel geld. Oh, die krijg je hoor, die krijg je. Maar eh, je moet die kist wel meenemen, die wil ik niet langer in huis hebben. Je weet nooit of die er nog in zit. Kleine Klaus gaf de boer de zak met de droge paardenhuid, kreeg een schepel geld en bovendien de kist die hij op een kruiwagen laadde. Hij nam afscheid van de boer en reed weg met de kist waar de koster nog in zat. Hij kwam bij een brug over de rivier en midden op de brug bleef hij stilstaan en zei zo hard dat de koster het kon horen. Ach, wat moet ik eigenlijk met die gekke kist beginnen? Hij is zo zwaar, het lijkt wel of hij vol zit. Ik denk dat ik hem hier maar in de rivier gooi. Drijft hij naar huis, dan is het goed. Drijft hij weg, dan heb ik gehad. Hij begon de kist aan een van de hengsels op te tillen. Nee, niet dom. Laat me er alsjeblieft uit. Laat me eruit. Oh, ba. hij zit er nog in. Nou moet ik hem helemaal maar gauw in het water gooien. En meteen laten zinken. Zei kleine Klaus net alsof hij heel bang was. Nee, nee. Ik zal je een schepel geld geven als je me wil laten gaan. Een schepel geld, ja. Dat verandert de zaak. Hij opende de kist. De koster sprong er onmiddellijk uit. En duwde de lege kist het water in. Hij ging naar huis om een schepel geld te halen om aan Kleine Klaus te geven. Daarna ging Kleine Klaus op weg met al zijn geld terug naar huis. Ziezo, dat paardje heb ik goed betaald gekregen, het jongen. Wat zal Grote Klaus zeg, als hij merkt hoe rijk ik ben geworden door mijn ene paard? Ik zal een jongen naar hem toe sturen om een schepelmaat te lenen. En de jongen ging naar Grote Klaus toe. Hé, hey, wat zou hij daar nou mee moeten? Ik zal de bodem met wat ter insmeren. smeren, zodat er iets van wat er gemeten wordt aan de bodem blijft plakken. Dat deed hij. En toen hij later de schepel terugkreeg, zaten er drie zilverstukken in de bodem vastgekleefd. B wat wel heb ik van mijn leven. Maar waar heb je die vandaan? Zei hij, toen hij bij kleine Klaus binnenkwam. Oh, die heb ik voor mijn paardenhuid gekregen gisteravond. Het is dan goed betaald. Dat zal ik ook eens proberen. Hij ging terug naar huis, sloeg zijn vier paarden dood, stroopte de huid eraf en reed er vlug mee naar de stad. Huiden, huiden, wie koopt er huiden? Alle schoenmakers en looiers kwamen aangelopen en vroegen wat hij ervoor moest hebben. Een scheepel geld per stuk. Ah, ben je nou helemaal gek geworden? Ja, je denkt zeker dat we het geld voor het nou, doodrappen hebben, hè? He? Op punt, zeg, hij wil ons voor de gek houden. Mannen, wij nou, wil ons voor de gek hoog. houden. Houden, houden, houden. We zullen je een huid voor ja. rode strepen meegeven. Alsjeblieft, is dat uit Haal de stad, Vooruit, uit, staat eruit. Vooruit, Hij moest de poort uitvluchten om niet helemaal onder de streamen te komen. Toen hij thuis kwam, dacht hij. Dat zal ik die kleine klaus betaald zetten. Ik ga hem doodslaan. S'nachts sloop Grote Klaus naar het huisje van Kleine Klaus. Maar het geval wilde dat die dag net de grootmoeder van Kleine Klaus was overleden. En die lag nu in het bed van Kleine Klaus, warm en zacht. Want hij hoopte dat ze dan misschien weer zou gaan leven. Zelf ging hij in een hoekje in de stoel slapen. Grote Klaus kwam binnen en liep regelrecht op het bed van Kleine Klaus af. Met de bij in zijn hand en sloeg de dode grootmoeder op haar hoofd, denkend dat het zijn rivaal was. Zo, nou kun je mij niet langer mee voor de gek houden. Wat een gemeene kerel, hij wou me zomaar doodslaan. Wat een geluk dat grootmoeder al dood was, anders was ze er niet levend vanaf gekomen, hè. Hij trok zijn grootmoeder haar zondagse kleren aan, leende een paard van de buurman, spande dat voor de wagen en zette zijn oude grootmoeder op de achterbank, zodat ze er niet uit kon vallen. En toen reed hij weg door het bos. Na een eind rijden hield hij stil bij een herberg om een hapje te eten. De herbergier was een rijk man, maar wat opvliegerig van aard. Goedemorgen, Morgen, jij bent al vroeg op. Partij zonder ze kleren. Ja, ik moet mijn grootmoeder naar de stad brengen. Ze zit daar op de wagen. Kan er niet mee naar binnen nemen. Zeg, zou u haar een glas bier willen brengen? Maar u moet hard praten, hoor, want ze is nogal doof. Oh, goed, hoor, dat wil ik best doen. En hij schonk een glas bier in en liep naar de wagen. Hier is een glas bier van je kleinzoon. Hé, hey, hoor je me niet? Hier is een glas bier van je kleinzoon. Hij riep steeds harder, maar de grootmoeder reageerde natuurlijk niet. De herbergier werd toen zo kwaad, dat hij er het glas bier in haar gezicht smeet, zodat het bier er langs droop en zij achterover in de wagen viel, want ze was niet vastgebonden. Hé hey daar, nou heb je mijn arme grootmoeder doodgeslagen. Kijk maar, er zit een groot gat in haar voorhoofd. Oh, dat was per ongeluk. Ja, dat komt nou van mijn driftbuien, hè? Mijn beste Klaus, ik zal je een schepel geld geven en je grootmoeder begraven of het de mijn is. Maar vertel het alsjeblieft aan niemand, anders zakken ze mijn hoofd er ook nog af. Zo kreeg kleine Klaus een schepel geld en ging weer terug naar huis. Weer stuurde hij de jongen uit om bij grote Klaus een schepelmaat te lenen. Wat is dat nou? Ik heb hem toch doodgeslagen? Ja, dan moet ik zelf eens gaan kijken. En hij liep naar het huis van kleine Klaus. Waar haal je toch al dat geld vandaan? Ja, jij hebt mijn grootmoeder doodgeslagen in plaats van mij. Nu heb ik haar verkocht en een schepel geld voor haar gekregen. Nou, dat is ook goed betaald. En hij haaste zich naar huis, nam zijn bijl en sloeg zijn oude grootmoeder dood. Leg haar in de wagen, reed naar de stad, naar de apotheker en vroeg of hij een dode wilde kopen. Wie is het en waar komt hij vandaan? Het is mijn grootmoeder en ik heb haar doodgeslagen voor een schepel geld, begrijp je? me, je praat je mond voorbij, zoiets kan je hoofd kosten. Het is een schande dat iemand dat kan doen voor geld. Jij bent een misdadiger. De schrik sloeg grote Klaus om het hart. Hij rende terug naar de wagen en reed naar huis. Dat zal ik je betaald zetten, kleine Klaus, dat zal ik je betaald zetten. Zodra hij thuis was, nam hij de grootste zak die hij vinden kon en liep naar Kleine Klaus. Nou heb je me weer beetgenomen. Eerst heb ik mijn paarden gedood en nou mijn grootmoeder en het is allemaal jouw schuld. Maar nou is het de laatste keer geweest, hè? Hij pakte Kleine Klaus beet, stopte hem in de zak, nam die op zijn rug en zei... Nou, nou ga ik je verdrinken. Grote Klaus liep met de zware zak op zijn rug naar de rivier. De weg ging langs de kerk en toen hij daar aankwam, klonk er mooie muziek en gezang en die dacht dat het niet kwaad zou zijn om even naar binnen te gaan... om eerst een psalm te horen voor hij verder liep. Hij zette de zak neer op de stoep bij de deur en ging naar binnen. Kleine Klaus kon er niet uit en zuchtte diep. Op dat moment kwam er een oude koeiendrijver met een kudde vee langs... en de koeien liepen tegen de zak aan, die omkantelde. Ach ja, ik ben nog zo jong en moet nou wel naar de hemel... En ik ben al zo oud en ik kan er maar niet in komen. Doe dan de zak open en kruip erin voor mij in de plaats. Dan zal je dadelijk naar de hemel gaan. Ja, dat zou ik best willen. Ik zal het touw losknopen. Hou jij dan mijn vee in de gaten, De oude man kroop in de zak en kleine Klaus knoopte hem weer dicht... waarna hij met het vee op weg ging. Even later kwam grote Klaus de kerk uit... En greep de zak. Hé, hey, wat is die licht geworden? Nou, dat komt zeker omdat ik naar de psalm heb staan luisteren. Hij kwam bij de rivier en gooide de zak erin. Zo, jij kan mij niet meer beetnemen, kleine Klaus. Toen liep hij naar huis. Maar toen hij bij de kruising was aangekomen, zag hij kleine Klaus, die al zijn vee voor zich uitdreef. Wat is dat nou? Heb ik je niet verdronken? Zeker, je hebt me een half uur geleden in de rivier gegooid. Maar waar heb je dan al dat mooie vee vandaan? Oh, dat is watervee, weet je. Toen ik beneden op de bodem van de rivier aankwam, groeide daar het fijnste gras. En, en kon ik me niet stoten, hè. De zak ging dadelijk open en ik zag een beeldschone jonkvrouw die mij bij de hand nam. Nou, en ik zag dat voor de waterbewoners de rivier een gewone straatweg was. Ze liepen en reden op de bodem, net als wij op het land. Het was toch prachtig, met veel bloemen en gras en vissen. En wat waren de mensen daar aardig, zeg. En wat een mooi vee. Maar waarom ben je dan zo gauw naar boven gekomen? Ach, er zitten allemaal kleine kronkels in de rivier en die kudde staat een heel eind verderop. Hè? Als ik over land ga, dan snij ik een heleboel bochten af en dan ben ik een snelle. Vind je niet slim? Maar ben jij een geluksvogel, zeg. Denk je, denk je dat ik ook watervee zou krijgen als ik op de bodem van de rivier kwam? Nou, dat denk ik wel ja, ik kan je niet in de zak naar de rivier dragen, je bent mij te zwaar. Dus eh, als je mee wil lopen en dan daar in de zak wil kruipen, nou, dan zal ik je er met het grootste genoeg heen gooien. Nou, heel graag, maar eh, als ik geen watervee krijg, dan zal ik je ranselen, hè? Dat beloof ik je. Nee, nee, doe dat alsjeblieft niet, ik, ik zou er toch niks aan kunnen doen. Samen liepen ze terug naar de rivier... En toen het vee het water zag, renden ze erop af, want ze waren erg dorstig. Kijk hoe ze lopen, ze. Ze willen weer terug naar de bodem. Ja, ja, maar eerst moet je mij helpen. Ik kruip in de zak en doe er dan nog wat stenen bij, zodat ik zeker op de bodem terechtkom. Ja, ik zal het doen. Kleine Klaus deed wat stenen in de zak, knoopte hem goed dicht met een touw en toen... blons. Daar lag grote Klaus in het water en zonk meteen naar de diepte. Nou, ik ben bang dat hij geen watervee zal vinden, zei kleine Klaus bij zichzelf en dreef zijn vee naar huis.